Michel Koenen met het NOS-journaal. De problemen op het spoor in het noorden van het land houden aan vanwege het winterse weer. Tussen Groningen en Eemshaven en tussen Groningen en Delfzijl rijden geen treinen door een wisselstoring. Duurt tot zeker kwart over acht. En ook rijden op veel trajecten minder treinen. Bussen rijden inmiddels allemaal wel weer in de drie noordelijke provincies. De politie heeft in een huis in Vlissingen 25.000 liter van de drugsdrank Lean gevonden... dat onder harddrugs valt... Agenten kwamen de drugs op het spoor na een controle gisteren van een auto in Goes. Daarin lag anderhalve kilo hennep en de bestuurder was onder invloed van cannabis. De man van 28 en een vrouw van 25 die naast hem zat zijn aangehouden. De twee waren onderweg naar het huis in Vlissingen. Daar zijn agenten gaan kijken en vonden de duizenden liters drugsdrank. De bewoner van dat huis is ook opgepakt. Het Syrische leger zegt dat het een Koerdische wijk in de stad Aleppo heeft ingenomen. Maar de Koerdische strijders van de SDF zeggen dat er nog altijd wordt gevochten en dat ze doorgaan met het verzet. De SDF is al dagen verwikkeld in een hevige strijd met regeringstroepen in Aleppo, de tweede stad van Syrië. Beide partijen beschuldigen elkaar ervan te zijn begonnen met het geweld. Inmiddels zijn al 140.000 mensen gevlucht... De gevechten volgen op onenigheid over de positie van de Koerden... die controle hebben over het noordoosten van Syrië. En titelhouder Crystal Palace heeft zich geblameerd in het Engelse bekertoernooi. De ploeg werd in de derde ronde uitgeschakeld door Macclesfield. Dat uitkomt op het zesde niveau. De ploeg van John Rooney, de jongere broer van voetbalicoon Rain Rooney... won met 2-1 na het laatste fluitsignaal bestormde fans het veld. In Crystal Palace en Macclesfield verschillen 117 plekken op de ranglijst. Daarmee is het de grootste Britse bekerstunt ooit. Het weer. Vannacht gaat het flink vriezen. Min 5 tot lokaal min 12. Morgen ook blijft het licht vriezen. En het is overdag droog met geregeld zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Entertainment for you. Ken elke steen op elke hoek in elke straat. Ik heb hier mijn geld verdiend en ook weer opgemaakt. Soms iets te veel, mijn vriendje weet toch hoe het gaat. Maar elke cent was het waard. Mijn hart gaat sneller kloppen, als ik hier loon ben ik niet te stoppen. Gooi die bar volde voor mij een rondje Tino en Mark nemen nog een shotje. En ik zeg, we gaan hier nog.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 Hartslag van de stad. En dat gezongen door Tino Martin. En eh, Mart Hoogkamer natuurlijk. Ik zou zeggen een goedemiddag. En tot de klokjes weer van 7 uur. En ik zou zeggen. Blijf lekker luisteren. Op die 106.9. En DHB plus 9a. Elias van Hees. En hij heeft het over. Ik wist het. Laten Is het van tevoren en dat allemaal gezongen door onze collega Elias van Hees van Radio West? Natuurlijk. We gaan verder met Michael Piggen en daar hebben we het over. Ik zing de hele dag. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij tot 7 uur entertainer voor u. Ik zing de hele dag. La, la, la, la, la. Ja. Is zijn. En als je een verzoekje ja, aan vragen, kan hoor. Nou, wel in het tweede uur natuurlijk. Ik zing de hele dag De grijze dagen liggen achter mij Ik zie mijn lichtjes en ik voel me vrij Moest even zo waar ook weer dat groene gras was Een mens is maar een mens, er kan je zo wat overkomen Ik ben maar op het groene gras, het is een dag uit duizend dromen Ik zing de hele dag, la la la Laat u dansen met elkaar, Sja, la la la la. Laat je maar horen, zing het maar oh, ik zing de hele dag, la la la la, la. De zon die schijnt me achterna, na na na na na Laat u nu dansen met elkaar, Sja, la la la la. Oh, ik zing de hele dag. Ik zoek de warmte, zoek de liefde, zoek de vreugde. Ieder mooi moment wat mij ook is gegeven Dat wordt mijn hart en zie je de grootste deur. Nog steeds bompen we hits, alles voelt zo goed. Geen stress in mijn hoofd, alleen rust in mijn bloed. Bikini aan het strand, zonder brand in de lucht. Ze dansen op het zand, alles voelt als een vlucht. ondergang kom, maar de wijk blijft hangen. Afval zacht en de dames blijven vlammen. Met één blik heeft ze mijn aandacht weten te pakken, speakers blazen hits. Lucht raakt naar barbecue, geen school, geen planning, geen haast op de straat. Zonshai, rockstijg, vrienden aan de kant. Lachen tot het nacht, kan vuur in het zand, want ik zing de hele dag. Ik zing de hele dag la la la la la. De zon die schijft me achterna. Na na na na na. na. Laat u de dansen met elkaar, sja. La la la la. Laat je maar horen, zing het maar yeah. John, Michael Piggen en Breeze en ik. Zien de hele dag. We gaan eventjes uh, ja, naar het Zuid-Amerika toe. Baby Loris en Jano. Samos, uh, El Amor. Met onze hits. Met onze hits. Kan jouw dag niet meer stuk. Kan jouw dag niet meer stuk. Entertainment for you. Ja, dat is En dat allemaal van uh, Baby Loris. En voor deze zomerse klonken gaan we naar uh, de telefoon, want daar, uh, ja, daar hangt Stanley voor aan, als het goed is. Goedemiddag. Goedemiddag. Stanley, hoe is het? Ja, goed. Koud wou je zeggen. <laughs> ja, zo <koud>, ja. <laughs> ja. Ja, goed. Hey, vandaag zou je eigenlijk hier zijn, maar uh, ja, ging niet helemaal... Uh, uh, op, uh, ja, ja, op het vertrouwen van het, het ver weer en ja. zo. En, uh... en de wegen zijn ook niet, niet heel denderend bij ons. Nee, inderdaad. Het, uh... Dus ja, hebben we het eventjes uitgesteld voor de volgende keer? Ja, ja. Maar in ieder geval, we ja, we kunnen in ieder geval een sowieso telefonisch bereiken. Zeker. Hey, um, ja. Het is weer voorbij die mooie zomer. Nou, denk ik van Dat ja, midden in, de, midden in de winter. Ja, ja. <laughs> ja, hoe ben je erop gekomen? Ja, grappig. Ik luisterde vaak een nummer eigenlijk met mijn vader sa samen. En uh, ja, zodoende ben ik eigenlijk aan de slag gegaan. Want ik, ja, ik vond het gewoon een heel leuk nummer, goede tekst. Alleen van mijn gevoel mocht er gewoon wat meer pit in. Ja. En uh, ja, zodoende zijn we naar de studio gegaan eigenlijk. En uh, ermee aan de slag gegaan. Ja, maar dan, uh, dan de timing dat je hem uh, dus midden in de winter uitbrengt eigenlijk. Ja, dat was het mindere. Ja, ja. Ja, ik, ik had dan gezegd van... Uh, hè? Had het al een paar maandjes eerder gedaan. Ja, maar ja, het kon weer net niet eigenlijk toen. En uh, ja, we zaten ook van, dan gaan we het doen of niet? En ja, het is toch mijn eerste nummer. Ja. En kijk, we moeten ergens beginnen. Jawel, tuurlijk. En uh, ja, ik denk dat we mooie plaatjes hebben neergezet. Ja, zo, dat sowieso, ja. Had een paar dus, uh, tijd uitbrengen, ja, ik snap dat iedereen dat uh, ja, wel lastig vindt. Nu. Ja, ik, ja, ik denk dat het ook voor dit nummer een lastige periode is om het uit te brengen. Dus, ja. ja, maar goed, uh, we blijven gewoon, uh, anders wachten we gewoon op de 2.0, toch? Ja, zeker, ja, ja, ik ben al druk bezig, dus... Uh... Ja. Hey, en jij hebt wel wat op de plank leggen dus? Ja. ja, ik ben in de kerstvakantie naar de studio geweest, naar uh, Marco Lusing, Ja. En uh, ja, ik uh, zou weer met hem in zee gezellig, dus... Uh... Oké, okay, en uh, ja, de, de, de samenwerking bevalt goed? Ja, dat gaat super, ja, zeker. Ah oké. Okay. Hey en uh, heb je al iets van uh, uh, de wegen naar een site? Of, uh... Ja, ik, uh, ik zit bij Rood in Blauw. Ja. Uh, daar kunnen ze me altijd vinden. Kunnen ze me boeken. Maar ik heb ook gewoon op social media Stanley Vos. En dan uh, mag je me altijd een DM sturen. Ah, oké. Okay. Dus uh, uh, sowieso TikTok, uh, TikTok hoor, of niet? TikTok, ja. Facebook, Insta. En natuurlijk op Spotify sta ik ook. Ja, ja, ja. Hé, hey, uh, nou ja, het nummer is sowieso bij de bekende stream uh, te downloaden, hè? Zeker, ja. Dus, uh, dat, uh... YouTube staat ook een mooie clip erbij. In YouTube, uh, ja, heb ik inderdaad gezien. Ja. ja. En uh, ja, het is allemaal uh, ja, compleet eigenlijk, hè? Het is allemaal compleet, ja. ja. Ja, net begonnen eigenlijk, maar uh, ja, we zijn goed op weg. Ja, ik bedoel, ja, het is, het is een, sowieso een, een mooi nummer. Het is weer voorbij die mooie zomer, dat sowieso, maar uh, ja, we hopen dat die snel weer terugkomt, want uh, het is toch geen uh, ja, ja. bar, bar en boos met dit weer, maar goed. Ja, zeker. Uh, het hoort er eventjes bij en we moeten er even doorheen. We moeten er even doorheen en het is ook wel weer leuk zo mooi buiten kijken en dan een beetje witte sneeuw. Wel ja, ja, ja het, alles heeft de charme, zeg. Zo is het, zeker weten. Hé, hey, en uh, ja, dus uh, binnenkort uh, uh, komt er dan een uh, nieuwe single uit? Medio uh, medium maart, april, mei. Ja, ik, ik, ik weet nog niet precies wanneer, maar uh, ja, ik denk in die, in die buurt een beetje. Ja, en dan is het een uh, gezellig meestamper. Uh, dat we ja. in ieder geval de zomer ingaan, zeg maar. Ja, zeker. Ja, ik ga nu gewoon uh, voor een, uh, ja, gewoon een liedje wat altijd gedraaid kan worden. Ja. Dat het niet tijdsgebonden is. En gewoon uh, een lekker face oké, okay, dan gaan we daarop wachten. Ja. Hé, hey, uh, Stanley, als jij, uh, jij me aankondigt, dan ga ik hem lekker draaien voor je. Dat ga ik doen. Nou, lieve luisteraars, ik ben Stanley Vos en uh, dit is mijn nummer. Het is weer voorbij die mooie zomer. Hé, hey, dankjewel Stanley. Dankjewel. En uh, een goed weekend nog, hè? Hetzelfde hè. Hey, Hoi, groetjes en tot de volgende keer, hè. Yes. Hoi. Maandenlang naar uitgekeken De koude winter wou maar eens niet op Vragen langzaam kropen langs de weken Maar eindelijk daar was hij toch de zon De zomer lang voorbij Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen. Kerst nas zal weer mijn pyjama In juli moeten komen, toen dus sliepen we s'nachts buiten op het strand. Dat was hij dan. En als ik jou weer zie, Rob Zorn, deze Haarlemse zongers. En uh, ja, dat hij uh, helemaal vanaf de tolweg Tina, natuurlijk, hier in Zandvoort. En wij gaan naar Cornel toe in uh, Travassi. En uh, zij hebben het over als zij naar belach. Me meer muziek, meer variatie. Met Entertainers for You: Cornel, live met Ja, dat was de titel van deze plaat als zij naar me lag. En dat gezongen door Cornel samen met Travasi. En ja, ik zou zeggen, blijf er lekker bij, want we gaan nog wat, wat lekkere muziek draaien. En dan gaan we dadelijk eventjes bellen met de Dutch boys. En ja, je kent ze wel. De, de boeren, jongens. Meer muziek, meer variatie met Entertainment for You. zoek je aan vandaag kan ztfmatiste.nl voor in tweede uur blijf er lekker bij want uh, straks ook de 3 3 3 3 op de rij van Fritte en we gaan nog, uh, nog wat mensen bellen natuurlijk en uh, twee nieuwe releases vandaag uitkomen en uh, ook die gaan we draaien in het tweede uur Kira en Libertado. En uh, ja, dat allemaal van uh, de heer Sterkenburg, natuurlijk. Hé, hey, um, even kijken. Hoor. We gaan, uh, ja, we gaan uh, het tegenovergestelde draaien. Als, uh, want uh, wat, wat Sandy Vos had natuurlijk. Het is weer voorbij die mooie zomer. Nou, ik heb uh, Monique Smit en Tim Doosma gevonden. En uh, langzaam wordt het zomer. Je tanden in, vandaag en dagen uit Luister maar, een vogel, of je na Hang je zorgen als de lakens uit het raam Laat ze waaien in de wind en laat ze gaan Langzaamaan komt altijd weer de zomer Alle wolken en over Als we in onszelf geloven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 Stap voor stap vooruit, vooruit, stap voor stap naar de zon. variatie met entertainers for you. Adamloos is uh, Helene Viesje. En uh, aan de telefoon hebben wij... Henry van de Dutch Boys. Goedenavond. Goeden, ja, ja, ja, ja, nog, ja, bijna, bijna. ja, bijna. Ja, <laughs> bijna. Ik zit aan de andere kant van de, van de streep, denk ik. <laughs> <laughs> nou ja, het is nog een kwartiertje. Dus ja, wat, wat doet het toe? En dat wrijven uh, uh, we weg. Ja, dat kan. Hey, um, ja, uh, we kijken. Uh, Heinrich de Wolf... Is het, ja de uh, wolf ja is uh, is hij al gevonden of, uh? nee ze zijn nog steeds aan het zoeken oké okay. <laughs> ja, hij loopt hey. nog steeds vrij rond maar oké okay. waar die is ja, geen idee hey maar uh, ja uh, clip bijgeschoten allemaal uh, ja, leuk en uh, grappig en uh, hoe uh, hoe zijn jullie op het idee gekomen nou ja, voor een aantal jaren terug, toen, toen kwam er bij RTV Drenthe een item op van de, van de Wolf. En die, nou ja, dat, dat kwam dus voorbij en toen dacht Jans van laten we daar maar eens even een mooi nummer over gaan maken. Ja. Dus uh, zodoende is dat, uh, ja, een, een, een nummer van ons geworden. Oké. Okay. <laughs> ja, ja, tegenwoordig hebben we er meer los van. Uh, het was er toen maar één en uh, al snel zijn waren het er veel meer. Ja, het gaat behoorlijk rapje ja, met die dieren. Ja, ja, maar ik. ik, ik Volgens mij, als ze een nest leggen, dan leggen ze er ook gelijk een stuk of vier, vijf. Dus. Volgens mij ook. Ik heb er geen idee van, maar. Uh, <laughs> ik kan wel zo. Ja, ik heb wel begrepen dat het, uh, dat het behoorlijk uh, uh, ja, aantal zijn, kunnen zijn. Ja, ja. ja het, het is ook wel een drama voor de boeren, natuurlijk ook wel. Maar uh, uh, ja. Weet jij, die hoort hier eigenlijk niet thuis. Het hoort eigenlijk gewoon in, in, in het zwartval voor mij terecht in, in ja. Duitsland. Ja, ja. Ik, ik, ik zeg op mijn beurt, uh, vang ze en zet ze weer terug waar ze vandaan kwamen. Precies. En in plaats van uh, dan wel allemaal uh, ja, narigheid gaan veroorzaken met uh, wetten en regeltjes. en uh, Wat wel niet mag en een uh, hoop narigheid hier voor de boeren. Ja, ja. Weet je, dan uh, ja, kunnen we het eigenlijk wel beperken zeg maar. Door gewoon ja. heel eenvoudig uh, om ze te vangen. Ja, maar ja, dat dier laat ze niet zomaar gevangen. hè? Nee, goed. Maar uh, een stelletje knappe koppen bij elkaar, dat moet, uh, moet lukken. Ja, maar die Tof. knappe koppen hier in Nederland moeten we nog, even, moeten we nog gaan vinden. <laughs> te niet te uitroepen. <laughs> oh, sorry, sorry. <laughs> nee. Hey, maar uh, zit er nog een, een vervolg aan te komen aan uh, Heinrich? Ik denk dat het bij, bij deze plaat bij Heinrich de Wolf, uh, blijft. En uh, natuurlijk gaan we bezig met andere muziek. Ja, ja want, uh, uh, jullie zijn ook een tijdje uh, eigenlijk uh, een beetje buiten beeld geweest, hè? Ja, uh, nou ja, eigenlijk eerst uh, nou ja, mijn vader is vorig jaar overleden. Ja. En uh, daarvoor uh, was mijn vader weer uh, vanaf 2018 samen met de jongens in beeld. En uh, nou ja, daarvoor, mijn vader is toen in 88 gestopt. Ja. Um, nou ja, toen zijn ze wel een tijdje van de raden geweest. Niet, niet echt nooit verdwenen of zo hoor, maar het uh, nee. is wel, ja, wel rustig geweest, zeg maar. Ja, ja. En uh, zo in één keer werd boer weer een, TikTok op, uh, of een, een, een heetje op TikTok. En uh, ja, toen, toen kwam alles weer een sneltreinvaart uh, op gang. Ja. Bijzonder. Ja, dus, dus eigenlijk uh, TikTok is uh, de boosdoener. Ja, ja social media doet tegenwoordig ook wel heel veel andere dingen natuurlijk. Maar uh, ja, ja. Dit, dit was wel een positief stukje, ja. Ja, nou ja, ik bedoel, we moeten sowieso van het positieve uitgaan. Uh, ja, ne ne negativiteit is er zat. Ja, genoeg. Ja, daarom. Genoeg. <laughs> en, uh, en positiviteit, uh, dat dreigt een beetje op de achtergrond te raken. Dus halen we dat maar even naar voren. He. Ja, nou, we, hebben, we begrijpen elkaar in ieder geval. Dus, uh... ja, <laughs> ja, hoor Ja, absoluut. Hé, hey, maar uh, ja, zit, zit er nog binnenkort uh, iets, iets leuks aan te komen? Ja, we, we, we zijn al bezig met een nieuwe single. Ja. En uh, we zijn er helemaal aan te kijken hoe dat uh, ja, allemaal moet gaan uitpakken. En uh, nou ja, die zit nog een beetje vers in de pen, zeg maar. Oké, okay. uh, je weet wel ongeveer uh, wat het uh, moet gaan worden? Daar zijn we mee bezig. Oké. Ja, het is altijd wel weer een, een dingetje hè, om, om te gaan zoeken nou ja, hè, wat, wat past uh, op dit moment uh, bij het Nederlandstalige muziek. Ja, ja en, en, en wordt het dan ook voorjaar? Of, uh? Uh, voorjaar sowieso, ja. Ja, oké. Okay, dus, dus we gaan uit uh, van een, een mooie een zomerse uh, ja, plaat eigenlijk. Nou ja, we, we gaan het zien. He, met ooggrap ja. ja. oog en grollen, natuurlijk. Maar dat ja, zijn er, natuurlijk, dus gewend. Bekend is, met, met, met, met de muziek van die rare spreukjes erin. En, uh, nou ja, ja. Dat, zoals de Dutch Boys. Uh, be, ja, ja bekend staan. Ja, precies. Kijk, voor de jongere generatie, niet natuurlijk. Want die denken nou, van. Uh, zijn, ja, be, be, be, be, kijk, Boer Arms. Ja, die kent uh, iedereen. De, ja, dat is, ongekend, is dat. Ja, ja. Ja, dat is een, ja, dat is toch wel een. is toch wel een. Mag, mag wel zeggen, een grote hit geweest. Dat is inderdaad wel een groot, het geweest, ja. ja. Ja, ja, ja. Nou ja, dus, uh, dus met andere woorden. Uh, het voorjaar. Uh, ja, Dutch Boys weer terug. Met een geldtit. Absoluut, daar gaan we voor. Toch? Ja, toch? Ja, ja. Ja, hey. Over dat Aindrie Wolf ook nog helemaal goed gaat uitpakken. Uh, we zijn nog goed op weg. Ja, ja. het gedraaid, dus uh, dit, het, het is gewoon een lekker nummer. Ja, de, nou, het is ook uh, grappig. Die, ik zeg het, de, die videoclip die erbij geschoten is, ja. Het is eenvoud, maar. Uh, ja, zo... ...fijn pret rond te zien, zeg maar. Ja, dat is ook zo. Ja. Ja, en daar hebben we ook bewust voor gekozen, hoor. Want, uh, nou ja, uh, normaal gesproken... ...zou je wat, wat uh, breder uitpakken. Maar dit is gewoon zo simpel. De wolvenpak, die kon ja. ik bij de buurvrouw uh, gedaan halen. Dus, weet je, het, het was zo machtig, mooi. En de bloemen ja. was erbij prachtig ja. Nou ja, ik, ik weet niet... Uh, ...dan wil ik niet weten wat de buurvrouw... s'avonds uh, met dat pak doet, maar... Ja. Nou ja, ik... ...ik naar dit gezegd heb ook niet, hoor. En ik zou zeggen, ja, waar, waar kunnen mensen jullie volgen eigenlijk? Nou ja, sowieso op de social media's, Facebook en TikTok. En uh, nou ja, wil, wil je ons boeken, dat kan dat zeker bij, uh, bij Lucas.nl. En dan uh, ja, zoek je gewoon onder de naam The Dut Boys. En dan, uh, nou ja, daar komen we bij jullie. Dat is prima. Nou ja, en, uh, ja. misschien uh, ja, een keertje deze kant op uh, komt. Met een toertje of zo. Daar dat, nou, gaan we zeker elkaar spreken. Dat komt je, het, is, het, is, het is een stukje ja. uit, uit, de, uit de richting natuurlijk, maar goed. Nou, we staan binnenkort staan we ook in, in Breed in Breda. Dus, uh, ja, ja dat komt al dichter deze kant op inderdaad, want dan zit je, ja. dan zit je er nog maar vijf minuten, ja, ongeveer 50 minuten vandaan. Ja, dat valt nog mee, hè? Dat is nog goed te overzien. Oh, Oké. Okay. Ja. Hou we je aan. Ja. <laughs> is goed. Hé, <laughs> hey, uh, ja, ik zou zeggen... Uh, als jij hem aankondigt... dan uh, ga ik hem draaien. Nou, komt helemaal voor elkaar. Uh, jullie worden bedankt voor het draaien van onze single natuurlijk. Graag gedaan. En uh, ik wens je succes met het programma. En dan is hier de nieuwe single van de Dutch Boys. Henry de Wallen. Hé, hey, dankjewel Henry. Hey dank. Bijna. En uh, hoi goed hoi. weekend nog, hoor. Ja, zelde. Hoi, hoi, dankjewel. Hoi, hoi. Hoi. Schapen lopen los, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, dat is niet helemaal oké, okay, oké, okay. oké, okay, oké, okay. van die schapen lukt er eentje niet meer mee, niet, niet meer mee. Heinrich de Wolf kwam over de grens, is even kijken aan de overkant, hij vond het hier wel mooi. En zei, ah doe mens, die een poosje hier in Nederland. Maar door dat besluit brak de pleuris uit. En leefde een wolven binnen, het bos, oh, nee, oh, nee. oh, nee, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Dat is niet helemaal oké okay, oké. Okay. oh, oh, oh, oh, Die ginde wij door de bossen en op de hei Je ziet hem overal op het platte land Maar de boer en de herders waren niet zo blij En zeiden schiet die wolf, het is dikke trammeland Maar door dat geluid brak de pleur uit zuid Een wolf in het bos, oh jee oh jee. oh jee, oh jee En de schapen lopen los, oh nee, oh nee Oh nee, oh nee, is hij helemaal Nee, okay. Nee, nee, okay. Van die schapen ducht er eentje niet meer mee. Ach jee. Toen stak bij Zwarte Meer een grote brune beer. over de grens met een Dutse herders Geef weg, zei Heinrich, ontkomme niemand weer. Ze schiet je hier een kogel in de kont. In de kom. Dus kijk maar uit, de pleur breekt hier hieruit Er lopen een wolk in het bos, oh jee, oh jee. Oh jee, oh jee. En de schapen lopen los, o oh nee oh nee oh nee, oh nee. Dat is die helemaal oké okay, okay. oh nee, okay. En van die schapen het er eentje niet meer mee Ach, dat gedonnezette mens We ben er nog echt wel zat Er blijft geen schaap meer over Wij gaan op oorlogspad Hier is mijn besluit die wolf, die gaat eruit. uit. Er een jager in het bos, oh nee oh nee. oh nee, oh nee, Dus die wolf is de klos, oh jee. oh jee. Oh nee, oh nee. Het is een prachtig beest, een heel mooi dier. Maar we hebben ook een winterkeurenmeer. Er hier. een jager in het bos, oh nee, oh nee. Dus die wolven wisten, was zo oh jee, oh jee, oh okay, okay. Het is een prachtig beest, een heel moordier. Maar we hebben gewoon gerund te feuren meer. Maar we hebben gewoon gerund te feuren meer. Nee, we hebben gewoon gerund te feuren meer. Zij kwam uit het noorden, en ik uit het zuiden. En haar manier van doen, dat stond me wel.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 Bijna mijn En kijk hoe ik erbij loop. met voor jou, Zo, dat was hier dan. Boerhams en. Of -bo de Dutch de boys. En uh, ja, Heinrich de Wolf en uh, dit was Kenny B. En als je gaat, we gaan nog een plaatje draaien tot het nieuws van uh, 6 uur. En dat doen we met Mankanelis en we hebben we het over zijn tante Veronica. Ik zou zeggen, blijf erbij. Tot 7 uur view. En zo in de tweede uur, heb dan uh, hebben we weer wat uh, leuke dingetjes. Die maken iedereen rood. Speelt zij thuis op de harmonica die is heel de buurt ervan vol. Sorgends vroeg dan begint ze al met de melksymfonie, want zodra onze malsboer komt, zit zij ermee op haar knie. En dan is het dus geen grap, zingen zij samen onderaan de trap. Zij weet niets van muziek mens, ik lach me een kriek, als ze speelt van je piek. Ja, mijn tante Veronica, die speelt harmonica. Zij weet niets van muziek mens, ik lach me een kriek, als ze speelt van je piek. En zij heeft met dat ding, dat nog een straus, sopee en water verloor.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 Tante die speelt en is niet zo duur op ieder feest bij u thuis. Maar in de tijd van een half uur is er geen kip meer in huis. Ja, haar spel is een lavenis, want in tante de straat is eens per week een begravenis. Je weet me waarachtig geraakt. Want van die moet vervuld zet iedereen als tante de schuld. En mijn tante Veronica, die speelt harmonica. Zij weet niets van muziek, men zit gelachen, men kriet, maar ze speelt manje Ja, mijn tante Veronica, die speelt harmonica. Zij weet iets van muziek, mensen lachen me in drie, ze speelt van je in. En zij heeft met dat ding tot nog toen dus trouwens zoeteen en water vermoog. En wie mij niet gelooft, wie heeft nog nooit mijn tanden striller gehoord. En dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en Omstreken.